Jan van der Putten met het NOS Journaal. Als Nederland de afgelopen 15 jaar het afgesproken bedrag had besteed aan defensie... had dat 63 miljard euro extra gekost. Het De Heek Center for Strategic Studies heeft dat uitgerekend op verzoek van de NOS. Officieel moeten NAVO-landen 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie besteden. Maar veel landen, waaronder Nederland en Duitsland, betalen, betalen al jaren te weinig. President Trump ergert zich daaraan. Onlangs gaf hij een rekening van 345 miljard euro... aan. Bondskanselier bondkanselier Merkel. Minister Dijsselbloem is niet bang dat hij zijn baan als voorzitter... van de Eurogroep kwijtraakt, omdat er kritiek op hem is. Zij heeft voldoende steun onder zijn collega-ministers... om het tot 1 januari vol te houden, zegt hij. Eerst was er ophef over Dijsselbloems uitspraken over drank en vrouwen. Eergisteren gisteren kwam er kritiek, omdat hij vandaag niet voor overleg... naar Brussel komt. Nederland, België, Luxemburg en Oostenrijk gaan bespreken wat ze kunnen doen tegen de tolplannen in Duitsland. In juni komen ze bij elkaar. Vanaf 2019 moeten weggebruikers in Duitsland tol betalen. Duitsers krijgen de tol deels weer terug door lastenverlaging. Nederland en de drie andere landen vinden dat niet eerlijk. De politie in Oosterwijk in Brabant is op zoek naar een man die zijn ex-vrouw gisteren bespoot met een bijtende stof. De vrouw zat in de auto te wachten bij de school van haar kind toen ze met vloeistof werd bespoten. Volgens de politie van Oosterwijk wordt ze al een tijd door haar ex gestalkt. De man is nog niet aangehouden. Het Amerikaanse creditcardbedrijf American Express moet gegevens over Nederlandse klanten delen met de belastingdienst. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank bepaald. De fiscus wil er met die gegevens achterkomen of Nederlandse klanten de belasting hebben ontdoken. Het weer nog. Vrij zonnig. Aan de kustkant op mist. Het wordt 13 graden op de wallen tot 17 in Limburg. Dit was het NOS Show. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden nog op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Rolof Arendsveen 4 kilometer. Een ongeluk gebeurde op de A13 Rotterdam richting Den Haag. De twee rijstroken zijn nu dicht tussen Knoop en Kleinpolderplein en Delft-Zuid. De vertraging is een kwartier. Verkeer naar Den Haag kan beter omrijden via de A4. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM LUNCHT. Hé, hey, moet je je voorstellen? Lig je daar in zo'n hangmat? Je drinkt is een martini. Je neuriet een lambada. En je rookt is een bounty. En dan komt er zo'n leuke neger voorbij. Met van die bolle negerbillen. Kom onder mijn klamboe. Toen blijf daar niet staan. Daar tussen het bamboe, kom daar tussen het banaan. Smachten met een orchidee. Yesterday, but he ain't here. Her man's been gone for nigh on a year. He went you home yesterday, but he ain't here. is late herkend hebben. Ik kende het, ik kende het niet. Het oh. gaat nog wel even door trouwens, het duurt bijna 10 tien minuten het nummer, maar ik vind het oh. wel mooi. Jij, heb jij de band herkend wie het zijn? Heb jij het herkend? Nee. Nee? Nee. Nee. Ik las het, ja, het is dat ik het weet natuurlijk, maar anders als ik het... Eh, had, ik had het waarschijnlijk wel herkend, want dat is toch wel een herkenbaar stijltje. Uh, nummer, uh, dat heet A Quick One While He's Away En dat komt van een album dat heet The Quick One Ik kende het album niet Dus het was voor mij helemaal nieuw Maar dat, uh, het is al wat ouder dus Dat kun je ook heel goed horen de, En de stijl, vooral aan de drums kon je het heel goed horen dat het hoe was uh, Ja, dat was gewoon doel Nou, die had ik er niet uit, dat had ik er niet uitgehaald Nee, ik wel Nee nou, maar Ik wist het Ik wist het. Hey, uh, dames en heren Heeft u een potlood of pen en papier klaar? Want we gaan lekker eten. Daar moet je maar achter. Nou, ga ik gewoon vanuit. <lacht> je weet het, als je het niet lekker is, ga je over de knie. Ja. Dit <lacht> nou, dus heb je gisteren geproefd. Dus. <lacht> oh, Oh, dat was dat gerecht waar ik gisteren zo'n gigantische dorst aan had. ja, ja. ja. Ja, nee, dan snap ik het. <laughs> goed voor de zon, hoor hoor ik Dat Is een goed recept voor de kroegbazen dit. Als je, je klant dit gegeten hebben, hebben ze het een recept dorf? van de oh, week. nee, daar weer. <laughs> een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina wwwfacebookcom zandvoortlunch ja, en voor vandaag is dat tagliatelle met broccoli en kaassaus. Dat is een gerecht voor twee personen en de bereidingstijd duurt ongeveer 30 minuten. U heeft hiervoor nodig 250 gram tagliatelle, 300 gram voorgekookte broccoli-eroosjes, 1 gesnipperde ui, 1 vijgehakt teentje knoflook, 150 gram spekblokjes, 1 eetlepel olijfolie, 200 gram Kruidenkaas, 125 gram Danishplu in kleine stukjes, 50 milliliter water, wat peper en een theelepel Italiaanse kruiden. En de bereiding gaat als volgt. Uh, kook de tagliatelle beetgaar, zoals u dat gewend bent. En lekker goed uit in een vergiet uiteraard. Verhitte olijfolie een bak hierin de spekblokjes tot ze lichtbruin zijn. Voeg dan de ui en uh, knoflook toe en bak dit mee tot de ui glazig ziet. Vervolgens de roodjes kort mee roerbakken. En uh, dan voegt u de kruidenkaas toe en uh, roert dit totdat het vloeibaar is. Vervolgens voeg voegt u de stukjes bloed toe en uh, het water. En laat dit op een zacht vuur, alroerend, langzaam smelten. En tot slot voegt u de tellen toe. Schep goed om en voeg naar smaak wat peper en de Italiaanse kruiden toe. En een tip hierbij is u kunt eventueel het spek vervangen door 200 gram gesneden champignons. Voeg eventueel nog wat vers gehakte peterselie toe. Ik zou zeggen eet smakelijk en inderdaad eh, zorg voor voldoende drinken achteraf want door, eh, met name door de blauwe kaas is het nogal zoutig. Nogal zout. Gisteren... Het bier was op in mijn staamknoeg. Zoveel moet ik... Ja, het, is het hele vat leeg. Het hele vat was leeg. Jezus, <laughs> dat ik het dorst zeg. Tjonge, jonge, jonge. Maar het was wel lekker, dames en heren. Dus ik, ik, ben, ik zit er nog, kijk. Ik zit er nog, hè, vol en Dus... Er, dus het, uh, je, je overleeft het. Langt zo nee, het is, het is nou zeg. Nou zeg. Het is heerlijk. Het is lekker hoor. Nee, het was lekker. Het was erg lekker. Dus uh, als de kroegen van de vol zitten met heel veel dorstige mensen... dan hebben ze allemaal jouw recept gemaakt. <laughs> ja, nou, nou, nou kijk, En Dan moeten ze het ook nog eten, hè? Ja. Ja, ja dat is het punt. Oké, okay, nou, dan gaan we ja. weer lekker verder met uh, wat muziek. Straks hebben we natuurlijk weer het regio-nieuws om half twee. Ja. Uiteraard. Uh, ik vind het toch wel lekker, de muziek hier, hoor. Ja, het is dus de muziek... Uh, het, uh, het heet uh, An Actor's Life. Ja, zo heet het. Het uh, wordt gespeeld door Dave Grusin. En het is muziek uit de film Tootsie Van jaren geleden. Met uh, Dustin Hoffman. Hè? Toch? Ja, toch? Ja. ja. Hé, hey, van wie hou jij eigenlijk? Eh, uh, ja. Dat klinkt natuurlijk klep, van jou. Ja. Oh. oh. Nou ja, ik heb hier een beetje die vragen dat af. Who do you love? Uh. Nou, Oké, okay. kan. Jew is hier, Lucie is hier. Lekker stevig. En who do you love? Yeah. Me from a rattlesnake hide. I got a brand chimney on the floor on top. Me from a human skull. Now come on, baby, don't you a little one? Juicy Lucy. Of van mij ook zo'n van wonder of zo. Dit was in de tijd van een aardig Who do you love is de titel van dit werkje. En dan gaan we naar het verkeer. Oftewel traffic. Ja, ook dat nog. Ook een lekkere plaat trouwens. Ja. Yeah. Riding High heet het. Steve Winwood en Maten. Van traffic, hè, zou ik maar zeggen. Dit was uit. Uh, zou het horen, jaren 80. Zo'n beetje zijn ze nog een keer bij elkaar geweest. Het was een beetje dat in de jaren 60. Uh, kortstondig uh, bestond, een jaar of twee. Uh, mm, ja, nadat nou, Stevie Winwood uit de. Spencer Davis groep vandaag begon hij met traffic samen met Chris Wood, Jim Capaldi en uh, Dave Mason. En zo, toen, toen stapte hij over naar Blind Faith En later heeft hij nog een keer traffic weer bij elkaar geroepen. En daar was dit bijvoorbeeld van Riding High. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Ja, we zijn wat vroeg, maar uh, twee minuten te vroeg. Nou ja, we moeten ja. kunnen. Wacht, makkelijk. Sociaal Zandvoort wil toch meer duidelijkheid over de oplaadpaal bij de Blauwe Flat in de Flemmingstraat. Eerder heeft bijzonder raadslicht Sanne Kool van Sociaal Zandvoort al vragen gesteld aan het Zandvoort College over deze paal. Het college heeft uh, antwoord gegeven op de vragen van Kol... maar raadslid Willem Paap van so Sociaal Zandvoort heeft daar moeite mee. Volgens Paap heeft het college in een brief aan de raadsfractie gesteld... dat de oplaadpaal bij de blauwe flat uh, in de Vlemmingsstraat... de beste plaats is om de paal daar neer te zetten. En Volgens Paap is dit een flat die juist bedoeld is voor mindervaliden en senioren... Het raadslid vindt dat het college mensen die slecht ter been zijn... Uh, in ieder geval 40 tot uh, een honderdtal meters extra laat lopen. Omdat de laadpaal twee tot drie parkeerplaatsen opslokt. Volgens Baap kunnen sommigen dat gewoon we niet hebben. Uh, uh, of hebben moeite met uh, de afstand. Wij hebben het gevoel dat u bij de plaatsing niet goed heeft nagedacht over de impact die dit heeft bij de bewoners van de blauwe flat. Al dus Paap in zijn brief aan het college. En hij stelde ook dat er eh, elders eh, in de omgeving... met name de parkeerplaatsen bij de VOMAR... wel ruimte is die minder impact heeft op deze bewoners. Een fietster is vanochtend gewond geraakt... doordat ze op het voorraam van een auto terechtkwam... op de Delftlaan in Haarlem-Noord... Het ongeval gebeurde rond kwart over acht toen een automobiliste vanaf de Delftlaan de Herman Gorterstraat in wilde rijden en de vrouw over het hoofd zag. Omstanders boden direct hulp in afwachting van de ambulance dient. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling en de beschadigde auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Een auto die probeerde in te parkeren op de planeetweg in Muiden is tegen een parkeerde auto opgebotst. Een baby raakte hierbij gewond. De bestuurder van de auto heeft vermoedelijk het gaspedaal aangezien voor de rempedaal. De auto schoot het parkeervak in en kwam tegen een geparkeerde auto aan. En deze schoot door tegen een andere wagen. Al dus uh, uh, een drietal auto's die schade opliepen. Uh, een, uh, de baby zat in de auto van de bestuurder en die probeerde in te parkeren. Het kind is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Vrijdag 7 en zaterdag 8 april aanstaande brengt de Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering... een ongelooflijk verhaal in een modern jasje. U zult worden verrast door flamboyante kostuums en een klucht die u wellicht niet van Hildering gewend bent. Vrijdag en zaterdag bent u van harte welkom bij deze klucht. De deur in Theater de Krocht gaat open om half acht... en de voorstelling begint om acht uur. Kaarten aan 7,50 euro zijn verkrijgbaar bij Bruna Bruno, Balkenende aan de Grote Krocht. In het Brede Rode Huis aan de Bloemendaalse Straatweg 201 in Bloemendaal Noord... wordt op zaterdag 8 april van half 2 tot 4 weer een repaircafé gehouden. En dit keer is dat in combinatie met de jaarlijkse planten- en stekjesruilbeurs... van de buurtvereniging Bloemendaal Noord. Ook is er een inker aanwezig en bij een kraampje van de smikkeltuin... Kunt u kennis maken met dit repair-project? Tot zover de nieuwsberichten. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM Zandvoort presenteert.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 Sebastiaan Bach. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust-weerbericht luidt als volgt. Ja, de zon is uh, volop aanwezig. Al kan ze soms schaal gaan achter wat sluierbewolking. Aan zee kan vanmiddag laaghangende bewolking binnendrijven, de zogenaamde zeedamp. Het wordt een graad of 14 bij een nauwelijks aanwezige wind. Aan zee uh, kan het door de zeedamp uh, ineens gevoelig kouder zijn. Vanavond en komende nacht neemt de laaghangende bewolking toe en mogelijk valt er wat motregen uit. De wind wordt noord, en neemt toen naarmatig en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen overheerst de bewolking, maar toch komt af en toe de zon even tevoorschijn. En bij een matige, aan zee, krachtige Noordwesten blijft de temperatuur steken bij 10 graden. En uh, als ik zo achter me door het raam kijk, uh, zie ik de zeedamp al aankomen. Dus uh, uh, jasje aan, <lacht> lijkt mij.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 Close up inside. Why does it rain? rain. Zwijfelt over u. je kunt. Sorry, hoor. Hoor, mijn playlist. <laughs> Wat een herrie. Um, Utopia, wie waren dat? Uh, dit was weer Temptation. Ja, dacht ik al, maar Van maar... het gelijknamige album. Utopia. Juist. Ja. oké. Okay. Nou, mooi. Prachtige bent trouwens met Temptation, dames en heren. Prachtig. Uiteraard. Exportproduct ook, beroemd over de hele wereld. Op dit moment tot in de ja, in de verste uithoeken van de wereld. Ja, dus prachtig. Met zangeres, uh, hoe heet de mensen ook weer? Sharon van den Adel. Oh ja, die. Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we nu maar me verder met wat anders. En uh, even kijken, heb ik eigenlijk klaarstaan? Ik weet het niet eens meer. Um, oh ja, of zo. <lacht> nou weet ik. Ja, dit is The Glory of Love heet het. En dat is Big Bill Brunzi. Volgens mij Volgens mij heb ik die vorige week ook gedraaid. Maar ja, maak het uit. Hij is leuk. The glory of love. Cry a little, sigh a little. Let your cloud roll by, baby, little bud, baby. That's the glory of love. Long without just the two of us, how the world in his charm. Long without just the two of us. Hold each other's arm, baby. Now win just a little, lose a little. Sometime had the blues, baby, little but baby. That's the glory of love. Charm. long as thou just the two of us hold each other's arm. Baby, now win just a little, lose a little. Sometime I had the blues, baby, a little, but baby, that's the glory of love. Now, yeah, make it do. Kijk, oh, lekker, lekker, akoestisch, gitaartje, blouseje, uh, Big Bill Brunzi was dat. En het liedje dat heette The Glory of Love. Ja. En dit is Bluff. De nieuwe van Bluff, samen met Typhoon. En de nummer heet Wereld van Verschil. Ze weg van huis, ergens heen, waar ze niet thuis zijn. Kijk, daar gaat net zo vol als wij. Maar waar dan heen? Misverstanden nu maar. Het is van alle landen. En, en van, van alle tijden. Leiden. Sterk de losse banden nu maar. Plus de vellen branden nu maar. de scherpe randen nu maar. Het blijft niet zo veranderen nu maar. In een wereld van verschil. Wat was dat is geweest. Kijk even naar elkaar en kijk vooruit. Laat elkaar nog niet meer los. Het lijkt zo simpel, maar het is niet. Weg van wat je lief hebt, vechten want je mist niet, anders dan een onderscheid Ik lijk op jou misschien dat ik je daarom niet begrijp, maar wij zijn wij oh, oh, oh. geef elkaar de handen, nu maar. Vergeet de misverstanden nu maar. Het is van alle landen. En van Van verschil Bluf samen met uh, Typhoon Nieuwe album Aan 1 Dat er binnenkort aankomt Er is er weer uh, verschillende stijlen muziek En ook met verschillende gastraties te werken Dus Aan 1 gaat het album heten en uh, er zijn al vier tracks uh, nu van beschikbaar op de streaming media. Ofzo, ofzo. En uh, die andere tracks die zullen waarschijnlijk wel gaan komen. Goed, nou, ik heb nog een nieuwe voor u staan. Work the Middle heet dat liedje. En uh, dat is ook nieuw van uh, Alex Ayono of zo. Even kijken hoor. Come and meet me where the light's low Where it's just me and you Girl, take me to the night show Give me that front row view Baby, don't say no, no, no, no You know what I wanna do, yeah I could be a maestro And never play for a fool yeah. Oh, oh, Yeah, I'm three seconds from way to corner And I'm two seconds from blowing up your phone, love. You're the one I wanna see when I get home, babe. Don't leave me alone. Come and meet me at the after party. Bring your body, mama, work in the middle. Just a little, don't tell nobody. Bring your body, mama, work in the middle. Come and meet me at the after party. Bring your body, mama, work in the middle. Just a little, don't tell nobody. Bring your body, mama, work the middle. Just a little, oh oh oh, oh, oh, oh. After that little photo, I keep my eyes glued to you. Don't keep me waiting so long. I already ditched the crew Baby, don't say no, no, no, no You know what I wanna do, wanna do for you Wanna do for you Yeah, oh, oh And yeah, I'm three seconds from way too gone, I know, And I'm two seconds from blowing up your phone, Oh. No the one I wanna see when I get home don't leave me alone come and meet me at the after party bring your body mama work the middle just a little don't tell nobody bring your body mama work the middle come and meet me at the after party bring your body mama work the middle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 is ook een nieuwe single. En dat heet Big Girls. Grote meisjes! I'm throwing something good away It aches and I don't know what I'm doing. No, I don't know what Heart bleeds dry But at least I'll try Rachel Louise. Ja, heet het meisje. En ze vindt zichzelf een grote meid. Nou, big girls. Okay. Ja, nou ja, kan. Leuk dry, try. Nou, probeer het maar hoor. En uh, de laatste nummer alweer. Ja, het gaat hard. Dit is Magna Carta. En het heet The Airport Song. was gelijk de laatste voor van vandaag. Magna Carta en uh, die airport song. We gaan er weer uit en ik ben er weer aanstaande donderdag samen met Dolly en dan gaan we er weer een feestje van maken. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. uh, ik wens u voor de rest uh, nog een fijne dinsdag en ja, uh, yeah, hou je jas bij de hand want de zeedamp komt eraan en dan kan het best een paar graden schelen en zo maar. Hey, bedankt voor het luisteren allemaal en tot donderdag. Daar.